Op dit chemisch toilet zit ik in een dip. Ondergrond stroomt zink en borrelt er kwik. De aarde klinkt in omdat ik zware metalen drink, wil ik een wortelkanaalbehandeling. Diep geworteld is de angst dat radicalen als ik tegen de verdrukking in de strijd aanbinden. Met de wortels van het kwaad, omdat ik het niet pik. Dat ze plantverraad plegen en handelen in shit. Het landschap wil een plantenleven leiden. Landschapspijn weet dat oerwater is. Plantenrijkdom laat zaadpluisjes gedijen. Rozengeur is geen kattenpis. Lieve laadbloeiers, er is hoop, een hele grote hoop, een hele grote tuinhoop. Ja, de hoop die ooit van boven kwam, komt nu van beneden. Onze wortels zijn verweven en als graswortelbeweging vormen wij de basis van de plantensamenleving. Maar al die hoge bomen met hun grondwetregelgeving verzieken het klimaat van onze leefomgeving. Door hun kwade omen is de grond ons afgepikt. Ze kijken op ons neer omdat wij aan hun voeten liggen. De populaire populier staat als populist, hoog in aanzien voor de kas van de narcist. Kasplantje... Kom uit de kas. Lekker matten met de grasmat op het grasmatras. Als grasmatras staan wij in voor elke spriet. Met graspollen zollen pikken we niet. Door hoge bomen waait onze storm van kritiek. Een wereldwijd wortelweb is geopolitiek. Zo groen als gras zijn wij een onderschat gewas... Maar in de underground, daar gebeurt het pas. Wij bestrijken er zelfs het schimmelrijk. De onderwereld die een kasplant nooit bereikt. Kasplantje, kom uit de kas. Lekker matten met de grasmat op het grasmatras. Vanwege die kantoortuinen zijn wij opgeruimd. En in een politiek landschap getuind. Kasplantjes bepalen waarop te besnoeien. Ze laten er geen gras over groeien. We zijn met velen, dus wij hebben ons verenigd. Als graswortelbeweging staan wij op voor elk gewas. Als graswortelbeweging tegen de kas. De broeikas met uitstoot van broeikasgas. Kasplantje, kom uit de kas... Lekker matten met de grasmat op het grasmatras. Kasplantje, kom uit de kas. Lekker matten met de grasmat op het grasmatras. In elke kantoortuin huist wel een narcist... die de natuur een lesje wil leren... Zo'n kasplant die over regels beslist, alsof het een organisch gegeven is daar mechanisch op te reageren. Zo'n altijd alles beter wetende narcist, die het bestaan van jungles betwist, aan zelfbestuiving doet om te kunnen floreren, als heilig boontje die wij horen te eren om vegeterend te existeren. In zijn bastion van orde en overzicht voelt de kasplant zich verplicht de wet te overstijgen van natuurlijk evenwicht door tegen de oerkracht van ongetemde driften het kaf van zijn koren te schiften. Ik wil niet in de kantoortuin, die verstikkende ruimte, Geef mij maar een speeltuin, ik speel liever buiten. Na de aardappeloproer en actiegroep tomaat groeit er onkruid op de barricade, omdat hun zaad niet vergaat. De hoge bomen hebben onkruid vermoord. Het plan voor Guerilla Gardens in de grond geboord. De opstand der vergeten groenten in de kiem gesmoord. Arme planten op zwart zaad. Dat is toch ongehoord. De brandnetel als prikkel van aardse geneugten. De rare druif die niet voor wijnrank deugt. Lust opwekkende geuren. Wat een vreugd de woeker om de tuinhoop die paardenbloem verheugt. Sinds al die hoge bomen wortels schieten, zien zij zichzelf als steunpilaren van de lucht. En omdat wij als onkruid van de bodem genieten, raken wij van de regen in de drup. Onze laatste strohalm is de wet van de jungle, dus geen top-down, maar bottom-up. Geen top-down, bottom-up, geen top-down, bottom-up. Op de plantenplaneet tot stamboom gekneed zijn we laag bij de grond uitgekleed voor de voeten weggemaaid en uitgeroeid, met de kop boven het maaiveld weggesnoeid. Als kijkgroen voor de oerbosroes van vegetatieve persoonlijkheden, werden wij gedwarsboomd door groeistrategen en niet te vergeten zure regen, op de plantenplaneet, op de plantenplaneet. Plofhommels zoemden door het zjoemelgroen, dat over onze bakermat de worteldoek groeide. Daar klampten wij ons vast aan de geschorste bast van de bonsaiboom des levens die was aangetast. Met kasplant, plofplant, achterlijke gladiol, rare snijboon, invasief exoot, bracht eucalyptische groenflatie ministeries van roofbouw in grote nood op de plantenplaneet, op de plantenplaneet. Wij hoorden het ruisen, zuizen en gefluister van hoge bomen. In het duister werden door die eikels om de tuin geleid. Ze namen ons te grazen, maar zijn nu van hen bevrijd op de plantenplaneet. Als pop-up plofplant geboren achter glas... kan ik van het kassie naar de muur verkassen. Als kasplantje behandeld sla ik een stom figuur. Zo zonder zaad heeft mijn soort een korte levensduur. Onvolmaakt en ongezond verklaard... als product van het monoculturele apparaat... Als pop-up plofplant, geboren achter glas, kan ik van het kassie naar de muur verkassen. Als kasplant zonder ballen, ben ik een kastraat, een bolster zonder pit, een zak zonder zaad, die als opgehokt kasteel hier in een kas, als ware het zijn harnas, kassie weilig gaat. Elke diamant is een platgedrukte plant, die uit de onderwereld soms weer op het aardvlak belandt. Zo is het ook mij als boerenkool vergaan. Uit een kolenmijn ben ik als steenkool weder opgestaan. Levend begraven onder de zoden, zakte ik steeds dieper weg met andere kolen. Witte kolen, rode kolen, we zijn er met velen na eeuwen uit de grond gehakt met pikhouwelen. Mijn voorzaten veranderden in edelmetaal. Dat heb ik niet gehaald. was als delfstof ideaal om als fossiele brandstof in rook op te gaan. Kolendamp is niet aangenaam. Ik kwam met een boodschap uit de onderwereld aan om niet als steenkool door het vuur te hoeven gaan. Dat vonden ze maar apenkool en vuurden me aan. Zo maakte ik een eind aan het menselijk bestaan. Opgeofferd als kolendamp was ik voor de dampkring een ware ramp. Weliswaar als CO2 voedsel voor de plant, maar als boerenkool werd ik helaas nooit een diamant. De opstand van de planten brengt natuur in balans, is aan de scharrelplant te danken en ontsprong zo de dans macabre. Bij de opstanding der planten neemt scharrelplant de overhand en staat er geen boom meer aan de kant. Op de plantenplaneet is grasvalt het teken dat gras het asfalt breekt. Op de plantenplaneet gaan scharrelschimmel, scharrelmos, helemaal los in het scharrelbos. Op de scharrelplaneet vreet de invasieve woekerexoot zich helemaal vol rond de Hollandse sloot, totdat hij ineens op de berenklauw stuit die hem liefdevol in de armen sluit.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 Hier spreekt Pan, de groene man. Niet om paniek te zaaien, maar omdat het anders kan. Ik trek mijn plan. Laat plannen afmaken die voetafdrukken achterlaten. Plannen is een component van mijn plan... waarop je inhaken kan. Mijn plan wint wereldwijd terrein... En kan groeien in de tijd. En daar kan jij op eigen wijze deel van zijn. Als gras er niet was, dan kon er geen koren, gerst of vlas ontwikkeld zijn. Geen ruis ontriet en vloot ik de panfluit niet. Jouw natuur is mijn lied. Omdat plannen alternatieven vremen... Deel ik als natuurgeest een plantage van ideeën. Laat alles verweven op een hoger plan. Wordt allen pan, dat is het plan. Allen voor één, één voor allen. één met alles, dat is pan. Wordt pan als stappenplan. Het plan, de campagne, dat overkwam. Hier spreekt pan. De groene man, niet om paniek te zaaien, maar omdat het anders kan. Bloemrijk is de taal die stuifmeel achterlaat, laat het zaad ontspruiten van de liefdesdaad tussen licht, lucht, aarde, water, zon en maan. Vloei, groei, bloei, liefde houd je niet verborgen. Groei, bloei, vloei, over in de kiem van morgen om op te staan en stralend door te gaan. Powerflower, levenskracht, Powerflower, dag en nacht, Powerflower, alle kleuren. Powerflower, kleurenpracht, powerflower, onverbloemd, powerflower, in het wild groeit, powerflower, in het ruigste oord, powerflower, plant zich voort, kleurenpracht ons zullen woordenwortels schieten, en de levensboom, kennisboom en vredesboom begieten, Kleuren ons zullen worden, wortels schieten uit de droom, een liefdesboom groeit een radicale liefde, radicale liefde, radicale liefde, radicale liefde wereldwijd. Radicale liefde, radicale liefde, radicale liefde, het wordt tijd. Radicale liefde, radicale liefde, radicale liefde wereldwijd. Uit de grond van mijn hart groeit iets moois. De geest, een bloeiwijze bloem. In een bloembed, in een botanische tuin, vol onkruid en innerlijke groei, vleuren geurige muurbloempjes op. Verlaten lianen de klimstok niet. Klim op, klim op, schiet sierlijk op. Als transplant op onontgonnen gebied, een jou en mij in een bloemlezing vrij van hier naar gene zijde. Het is duidelijk waar de jungle voor staat, verstrengeld zijn wij uniek. De symbiose die moeder aarde schiep dient ons van repliek. Flora is een zegen, Een geuren en kleuren bloemenregen. Ze neemt geen blad voor de mond om het lied van de wind te zingen. Haar vezels vibreren, interactie en doordringen, schimmelsporen en heksenkringen. In hersenstammen en kruinen als kronen zetelt haar troon als open domein. Als plantenrijk is zij een geniale entiteit, een wortelwerk vervlochten tot groen tapijt. Flora is een zegen, een geuren en kleuren, bloemenregen. Haar verankerde bedradingen grenzen overstijgend, zenden frequenties naar wormen en mijten, bacteriën, insecten betrekt ze erbij, bij haar ziel, die van binnenuit verspreidt, gedijt. Aan haar navelstrengen hangen buikjes, noem het fruit, waarin zaad, waaruit gewas of voeding spruit. In de lente zet zij de bloemetjes buiten. Haar compost laat de herfst lekker ruiken. Flora is een zegen. Een geuren en kleuren bloemenregen. Als plantkundig systeem is zij levenswijs. Een levend bewijs van samenhangend geheel. Ze leeft de symbiose met alles om haar heen, vorm en inhoud gevend aan het symbioseen. Flora is een zegen, een geuren en kleuren, bloemenregen. Hij vloggen, je vloggen, je vloggen, je vloggen, je vloggen, je vloggen,